Is het mijn dag? Is it my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 en dat is mijn dag. Stel maar een mijn dag. Wel. Nee, Het is echt mijn dag. Niet. serieus niet. Nee, echt niet. Wel. Nee, Mijn dag. Bull. Het is mijn dag. Oh mama. Echt hartstikke lachen. 9. CFS. I'm just...